Goedenavond. Zometeen meer over die Olympische droom van de Nederlandse volleybalsters. Is die nou uit elkaar gespat? Of mogen de Oranje speelsters toch nog een klein beetje hoop houden? De Oranje voetballers bereiden zich voor op de oefen Interland tegen Duitsland. Nigel de Jong kan zich voorbereiden op de reservebank. Waarschijnlijk krijgt Kevin Strootman de voorkeur op zijn positie. Maar de Jong blijft er rustig onder. Je moet ook wel kunnen slikken. Ik bedoel, je eigen positie moet niet uh, uh, ten, uh, ten koste gaan van het team. Galit Bularous vertelt of je Nederland-Duitsland wel een oefenwedstrijd mag noemen. Dat allemaal straks. Judoka Guillaume Elmond kon geschiedenis schrijven. Voor de 11e keer op een rij stond hij in de finale van een Nederlands kampioenschap. En Elmond had er zin in. Ja, dit is gewoon leuk om te doen en leuk voor het thuispubliek en uh, ja, dat, dat, dat wil je ook meemaken natuurlijk. En of hij het record ook wist te bemachtigen, dat hoort u later. Het lukte de handbalsters van het Amsterdamse VOC net niet om die geloutende prost van de Duitse Leverkusen te verslaan. Het was echt net niet. Over twee wedstrijden kwamen ze één puntje tekort. Ze dachten zelfs even dat ze gewonnen hadden. De armen gaan omhoog bij de speelsters van VOC Amsterdam. Maar de overwinning wordt dan toch gevierd aan de andere kant bij Leverkusen. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, die handbalsters die dachten dat ze gewonnen hadden en uh, toch niet gewonnen hadden. Dat is een mooi bruggetje naar de volleybalsters die dachten dat ze het niet hadden gehaald... maar het misschien dan toch weer wel hebben gehaald. In 2000 waren ze er niet bij, 2004 waren ze er niet bij... 2008 waren ze er niet bij, de Nederlandse volleybalsters op de Olympische Spelen... Uh, spelen uh, ja, op de uh, spelen van 2012... dat zouden ze eventueel dan dus toch niet doen. Lars Geerts. Maar we hoorden net... misschien dan toch weer wel. Goedenavond. Ja, uh, goedenavond. Verwarring alom in het uh, Nederlandse kamp. Zowel in Kroatië verwarring, verwarring alom in journalistiek Nederland. Want wat was ons verteld? Nederland moest de finale van dit pre-OKT winnen. Anders zou de weg naar de spelen definitief afgesloten zijn. Maar nadat ze van Kroatië in die finale verrassend verloren met 3-2... bleek dat... Uh, de Nederland was geëindigd als de beste nummer 2. En dat zou dan nog recht geven op een plek... op het grote Olympische kwalificatietoernooi in mei in Turkije. Maar dan zal een ander Europees land zich op de wereldbeker... die op dit moment gespeeld wordt in Japan... zich al moeten plaatsen voor de Spelen. Dan komt er, laten we maar zeggen, een plekje vrij in uh -huh. Turkije in mei. En op die manier zou Nederland, omdat ze de beste nummer 2 zijn... dan toch op dat OKT dat Olympisch kwalificatietoernooi mogen verschijnen. Ja, want Italië staat er zo goed voor, begreep ik... dat Italië het land zou kunnen zijn dat voor Nederland de weg zou kunnen vrijmaken. Ja, Italië heeft op dit moment de eerste plek op die, uh, die wereldbeker. Ze hebben zoveel punten verzameld... dat in principe één overwinning tegen Kenia al voldoende is... om in ieder geval niet buiten de top drie te vallen. En de top drie van die wereldbeker plaatsen zich direct voor de Spelen. Mm -hmm. Dus dat zou betekenen, als Italië van Kenia wint... of in ieder geval niet al te veel punten verliest... Mm -hmm. dat ze zijn geplaatst voor de Spelen. Dan valt er één Europees land alvast weg... Laten we het zomaar zeggen. En dan zou Nederland in mei in Turkije kunnen spelen. En wanneer wordt die wedstrijd gespeeld? Die wedstrijd wordt uh, komende week gespeeld. En ik kan je zeggen uit ervaring... de kans dat Kenia van Italië wint... die, uh, die is niet groot. Oh. Manon Vlier aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Uh, wist je van de, de, deze achterdeur? Nee, nou goed, er is... Uh voor het toernooi al wel over gespeculeerd. Maar dat werd meteen eigenlijk een beetje weggewijsd. Van nou, daar gaan we ons niet op focussen. We willen gewoon eerste worden. En dan, dan zijn we er zeker van. En anders dan ben je weer afhankelijk van wat andere teams doen. Bijvoorbeeld in Italië, wat nog wel Kenia moet gaan winnen. Uh, en dat willen we niet. Dus uh, daar is over het algemeen niet meer over gesproken. En ja, dan weet je niet het fijne ervan. Dus op het moment dat ze nu uitgeschakeld waren... of in ieder geval uh, dat, uh, dat we hebben verloren van Kroatië uh, nu net. Toen was het uh, zeker wel eventjes uh, balen. Of behoorlijk balen. En uh, meteen ging er door mijn hoofd van, hey, uh, is er dan toch nog die mogelijkheid dat als we best tweede worden, dat we nog wel doorgaan? Ja, en dat was eigenlijk een beetje onzeker. En ja, daar had ik wel enige hoop op, maar die was niet eens echt heel erg groot. En dan krijg je toch ineens het vlossende nieuws dat het uh, wel zo is. En ja, het was dus wel even een gat in de lucht, voor huh? zover dat uh, kan. Ja, maar, ja, maar, <laughs> <s> <laughs> ja precies. <laughs> Doe vooral rustig aan, we hebben je nodig. Ja, ja we moeten even <laughs> uitleggen. Manon, uh, je hebt een infectie aan je knie, hè? Infectie, niet. Ja, ik heb een uh, slijmersontsteking uit het niets ineens. En uh, ik heb echt een joekel van de knie, rood, dik glanzend. en glanzend. Ja, dus uh, morgen ga ik naar mijn uh, sportarts Peter Vrouwen en die zal eens even kijken... Ja, wat er aan te doen valt. Ja, en, uh, ja, ja, ja, en, en, ja, en daarom ben je dus in, uh, in Nederland en niet in, uh, in Porridge. Uh, ja. Het, ja, het bizarre is dat we hebben, we hebben nog geen interviews binnen vanuit uh, Kroatië... die hopen we in het loop van het uur te krijgen... maar dat het schijnt zo te zijn dat uh, huilend alle speelsters de kleedkamer ingingen... en dat vervolgens uh, uh, de coach heeft gezegd... het werd goedkoop, uh, ik moet nog eventjes naar binnen... en dat hij toen pas het hele verhaal aan de speelsters heeft verteld. Het, het zat dus niet voor in hun hoofd, om maar even zo te zeggen, deze achterdeurconstructie. Nou ja, goed, ik, ik, ik was in ieder geval op de hoogte. En ik uh, kan me voorstellen dat die meiden dus inderdaad ook op die manier de wedstrijd in ingegaan. En dan, ja, mijn teleurstelling hier was al ontzettend groot. Laat staan, dat als je daar op het veld staat en uh, met je adrenaline bezig bent en je, en je verliest zo'n wedstrijd... dan ja, dan, ga, dan barst wel eventjes je, ja, het ballonnetje met de met, met droom om naar de Olympische Spelen te gaan. Ja. En uh, ja, ik vind het, dat, dat doet me echt heel veel pijn als je dat zegt. Want het wist ik heb, kon ik niet zien natuurlijk dat, dat die meiden echt uh, huilend naar de kleedkamer zijn gegaan. En ja, ik vind het heel rot om daar niet bij te kunnen zijn. En ik voel me hier absoluut niet op mijn plaats nu in Nederland. Ja. Uh, maar ja, het, het is uh, wat dat betreft uh, geluk en ongeluk. Hoe heb je het gevolgd dan? Via uh, internetsite. Oké, okay. dus je zag punt voor punt voorbij komen. Ja, voor, ja, voor zover dat het goed, goed ja. kan. Af en toe uh, vliegt hij eruit en dan moet hij weer laden. Dus het is super ja. frustrerend dus om niet meer een wet te kijken. <laughs> en je hebt niet helemaal een goed beeld erbij. Dus uh, ik heb ook nog een, een journalisten die me ook naar mijn, nou ja, mijn mening hebben gevraagd. En dat is best wel lastig om te oordelen dan uh, via een internetverbinding. Maar uh, ja. Ja. ik heb het redelijk kunnen volgen. Toen zag je het 9-6 worden in de vijfde zet? Ja, dat, uh, dat ging uh, erg goed. Na vier keer reloaden misschien wel op je website. Maar ja. dacht je toen niet van nou, dat is kat in bakkie. Dat, uh... Nou nee, goed, dat, uh, dat was al wel duidelijk. Want de eerste set uh, is ook dik gewonnen. En dan liet je volgens ook misschien wel kat in bakkie. Maar uh, het, vrouwen, het vrouwenvolleybal in het algemeen is, uh, blijft altijd spannend. En uh, zelfs als sta je in een, uh, in een vijfde set 14-9 voor, dan kan het nog wel eens uh, verkeren. Maar uh, in dit geval uh, ja, bleef ik dus ook heel gespannen naar, de, naar, de, naar mijn schermpje. Oh. En uh, ja, zag ik dus ook fout gaan. Maar Lars, um, eerlijk is eerlijk. Uh, had dit oranje van Kroatië uh, mogen verliezen? Uh, eigenlijk niet. Nee, uh, ik denk dat Manon dat ook met mij me eens is. Jullie zijn... Uh, oh, nou, we hebben even vragen. Manon, ben je het mee eens? Kort antwoord. Um, ja, op papier zijn we beter. Daar ben ik ja. het zeker mee eens. Ja. Uh, maar goed, uh, in Europa, met name in Europa denk ik dat, uh, dat de teams ontzettend aan elkaar zijn gewaagd. En, uh, en Kroatië heeft een aantal topspilsers uh, in hun in team zitten. Ja, die, die het ons zeker moeilijk kunnen maken. En uh, ja, op een gegeven moment hadden zij echt een beetje een flow te pakken. Ja, dan kunnen dit dus soort dingen gebeuren. Ja, ja maar vlak. jullie zijn over het algemeen veel beter georganiseerd... dan wat we vanavond ja, hebben gezien. zeker. Jullie ja. hebben uh, oh. veel stabielere servers... dan dat we uh, normaal gesproken hebben gezien. Zelfs met ja, grote uitschieters druk. naar boven. Veel meer druk. En dat heb ik vanavond, zeker in, in, in set 2 uh, en 3... helemaal niet gezien. En dat zijn de juiste nee. sets die je dan ook weer verliest. Ja, vooral duidelijk ja. uit jij hebt de, de wedstrijd uh, wel gezien. Ja, zonder uh, haperende internetverbinding gewoon. Ja, precies. <laughs> <laughs> over de lijn. Uh, is er een moment in de wedstrijd geweest dat je het hebt... Uh, een fout zien gaan of zien kantelen of ik had het idee in, in set 2, toen de servicedruk wegviel... Uh, in, de, in de eerste set was het, uh, was het uitstekend. Onder andere, uh, uh, Ingrid Visser stond uitstekend te serveren. Laura Dijkema was heel gevaarlijk vanaf de servicelijn. En vanaf uh, set 2, uh, eigenlijk meteen vanaf het begin... zag je die service druk wegvallen. En op dat moment kreeg Kroatië vertrouwen. En Manon zegt het terecht, er zijn een aantal hele goede aanvalsters... aan Kroatië, Ze zeiden veel lengte, veel kracht. Uh, en op het moment dat uh, de, de servicedruk wegvalt... dan gaat die aanval... Bij bij Kroatië lopen. Ze krijgen vertrouwen, ze spelen in eigen huis, er is veel publiek bij. En op dat moment zie je Nederland een beetje schutteren. Uh, en dat was in set 2 en ook in set 3 het geval. En pas in set 4, toen uh, uh, bondscoach Bert Goedkoop... Laura Dijkema naar de kant haalde en Kim Stalens erin bracht... in iets meer ervaring. Kim, aan het begin van de set uh, had Kim Stalens nog enigszins moeite... maar nadat ze wat in de flow kwam en de service wat beter ging lopen... zag je ook meteen dat Nederland stukken beter was. Blok was beter, de aanval was beter, service was beter. En vervolgens win je die set... Met 25-15. Ja, en wat er in de vijfde set dan gebeurt... Dat, daar heb ik eigenlijk niet eens zo'n zo goede verklaring voor. Nee, maar dat is, dat is ook met een vijfde set ook vaak zo. Dan kan het dus net als met een penalty shoot-out bij, uh, bij het voetballen. Ze dat noemen kan... het een loterij, maar ja. als je service op orde is... Uh, als je ervoor zorgt, en zeker in Nederland die op een gegeven moment 9-6 voorkomt... Uh, dan denk ik dat je zo'n wedstrijd niet meer mag laten lopen. Manon, het, uh, onts het ontslag heeft in ieder geval niet geholpen. Uh, nee, nee, dat uh, ja, zo zou je het kunnen stellen. Ik weet niet of het uh, wat dat uitgemaakt. Het is heel moeilijk, uh, zeg maar achteraf natuurlijk kun je kun je niet zeggen of uh, dit met Aardal niet was gebeurd. Uh, Aardal Sedangen hebben we het over, ja. Ja, ja. Uh, kijk en uh, ja. Dit soort vragen zijn natuurlijk dat ik de dat, dat, dat, dat, dat, dat ik wel verwacht. Alleen het is heel moeilijk om daarop te reageren. De, de, de, de sfeer in principe in het team was goed. De, de knop was om. Dit was een belangrijk toernooi en we hebben niet teruggekeken naar, naar de afgelopen tijd. Die moeilijke periode dat wij ja, goed uh, waren het natuurlijk niet mee eens dat, uh, dat de Néfobel haar aan de kant heeft gezet. En uh, ja, dat we vervolgens toch uh, wel door zijn gegaan als team, omdat we nou, nog steeds de Olympische Droom uh, verhogen hebben. Ja. Um, ja, dan, dan komen nu vragen inderdaad naar zo'n verloren wedstrijd... van was het met Avital uh, beter gegaan? Uh, ik, ik vind het heel moeilijk heel moeilijk om, om te zeggen. Ja, maar je, wat zegt je gevoel? Daar mm, kan ik niks over zeggen. Jawel, uh, niet dat, kan wel, dat kan je wel maar dat wil je? Je kan ook gewoon <laughs> zeggen, daar wil ik niks over zeggen, hoor. kan je ook zeggen. Dat zeg ik dan? Dat is niet dan. Nee, ja, goed. Ik, uh, ik, ik nog steeds, ik blijf daarbij. Ik had gewoon gehoopt om dit met Avital uh, af te maken. De, de, de hele Olympische reeks. En, uh, nou ja, meneer Fobo heeft hiervoor gekozen. En uiteindelijk hebben we ons hier min of meer geschikt. En, uh, nou, dan zag je toch dat we. Best wel goed op niveau waren. En uh, de, de afwisseling tussen spanning en ontspanning op dit toernooi was heel goed. In ieder geval voordat ik uh, uh, wegging. Daarna was ik er zelf natuurlijk niet meer bij, maar ik heb met die meiden wel contact gehad. En het was gewoon ja, duidelijk dat het vertrouwen erin zat. En uh, nou, we speelden op hoog niveau. Dus daar, daar lag het niet aan. En, uh, maar... ja, je, je kunt het ook niet zeggen, toch? Of het, of het wel of niet was gebeurd. Nee. Wat, nee, was nee, nee, nee, wat, wat, wat ik me nu wel bedenk, en daar uh, mag Lars ook op reageren. Maar ik wil het eerst van jou weten. Uh, uh, ik kan me wel voorstellen dat jullie nu als groep zeggen van nou, jullie hebben uh, uh, avital weggestuurd en, uh, uh, en toen moesten ze het nodig met goedkoop en dat ging ook niet allemaal geweldig. Nu gaan we dat doen, de laatste kans, gaan we het doen zoals wij het willen. Nu gaan jullie het ja, dat... doen zoals wij het willen. Dus jullie gaan bij elkaar zitten en jullie gaan een plannetje bedenken over hoe jullie het willen. Dat doen we in mij, bedoel je, in ja. de toekomst? Ja. ja, nou, zo zal het ook gebeuren. Precies. Ja, dat is wel de bedoeling, maar dat heeft een in ieder geval ook aangegeven. Ja. Dit was een, een soort van tussentoernooi. En uh, Bert gaf aan dat, uh, dat dat aan ons was, ja, de beslissing of wij uh, ja, met welke coach, los van Aavental, want dat hebben we wel aangegeven. Nou, dan willen we Aftel nog wel behouden. Dat was niet helemaal de bedoeling. Uh, dat dit het, uh, ja, een toernooi op zich was en dat er nu uh, ja, wordt gezocht naar een, uh, naar een coach die bij ons hebt. Ja, maar daar willen jullie dus een duidelijke stem in hebben. En uh, ja, zijn, er al, aan, er wij wij zijn er ook namen te noemen zijn er ook al namen te noemen? Zijn er ook al namen te noemen? Nou, ik weet dat er heel veel mensen uh, uh, geïnteresseerd zijn. Dat er veel uh, sollicitaties uh, al binnen zijn gekomen. Namen maar, willen worden? Uh, dus nee, in principe nog niet, nee. Nee, oké. Okay, last namen willen worden? Uh, ja, één uh, naam dringt zich constant op op het moment dat Nederland een bondscoach zoekt. En dat is Guido Vermeulen. Dat is de huidige bondscoach van Spanje. Maar die is vrij, want Spanje is uitgeschakeld voor de Olympische Spelen. Oh. Uh, dus uh, Guido Vermeulen, die heeft... Niks om handen in 2012. Dus dat is een naam die, die bij mij opkomt. Oké, okay, ik ga hem niet aan jou voorleggen, Manon. Want je reageert daar toch niet op, denk ik? Of wel? Uh, nou, ik heb hem gehoord. Ik heb, ik, uh, naast een aantal andere buitenlandse coaches heb ik inderdaad ook gehoord dat, uh, ja, dan wordt er in de wandelgang uh, zijn naam inderdaad genoemd. Ik heb, ik heb, uh, geen idee. Ik denk dat we, ik heb me daar een beetje voor afgesloten, uh, omdat ik me ik denk dat dat vroeger was om, om dat erop te focussen. Maar, uh, aankomende maanden zal toch wel een teken staan uh, voor, uh, ja, in het, uh, voor het uh, zoeken van een, uh, een uh, nieuwe bondcoach. En ja, ik, ik, ik, ik weet niet. Uh... Ja hoe, ja, hoe Guido is als coach. Dus, uh, maar ja, het klopt inderdaad dat dat een van de namen is die wel, uh, wel ja. rondgaat. ja rondging, oké. Okay. Uh, dank jullie wel allebei. Uh, Manon wat zal wat, je op een rare manier gaan slapen. Je bent in een rollercoaster van emoties geweest, kan ik me zo voorstellen... in de afgelopen twee uur. Van uh, afgrijzen ja, tot hoop. ja. Ja, behoorlijk. Dat is wel, uh, wel, wel even, uh, even hectisch. En uh, zit je in eerste instantie thuis uh, rustig op de bank. Maar uh, al een beetje zenuwachtig voor de wedstrijd natuurlijk. En uh, ja, ik, ik had het niet verwacht dat, nee. uh, dat, uh, ja, goed, dat sowieso dat we zouden verliezen. Dus die wedstrijd was heel spannend. Nou, dan verlies je dan de bal je ontzettend. dat je dan spannen we een droom uit elkaar. Met een kleine hoop. Maar uh, goed, uh, de laatste tijd uh, zijn de wildcards en, uh, en onze hoop wordt over het algemeen. Uh, die, die dingetjes worden niet echt heel erg beloond. Dus uh, dat, daar, daar wacht je dan, dat verwacht je niet. En dan ineens dan, uh, dan hoor je dat het uh, toch zo is. Ja. Dus dat is, ja, Nou. Okay. Ik ga lekker slapen. Uh, ja, <laughs> uh, uh, doe dat om elf uur, houd de radio aan, want we hopen Bert Goedkoop nog even aan het woord te laten en misschien oh, een okay. van je collega's die daar uh, nog zitten. Dankjewel, Manon ja. Dankjewel, Lars Geerts. Donalds en Mr. Rock'n'Roll. Het is dus achter een half voor half elf. We gaan het over Oranje hebben, want. Uh... Oefenwedstrijd nummer 2 staat voor de deur. Het Nederlands elftal speelt dinsdag, u weet het waarschijnlijk, tegen Duitsland. En die tegenstander maakt het misschien wel meer dan een oefenwedstrijd. Nederland speelt in Hamburg, ook dat nog. Stad van de halve finale op het Europese kampioenschap, weet u nog. In 1988 Marco van Basten 2-1. De stad ook waar een aantal internationals heeft gespeeld. Zometeen horen we Galit Boularus. Alweer een paar jaar uitkomend voor VfB Stuttgart. En nu Nigel de Jong, hij is weer fit... Maar speelt niet altijd met zijn Manchester City. Bert Maalring vroeg hem hoe dat komt. Nee, ja, dat is meer rotatie. Ik bedoel, uh, tuurlijk je, je komt in een team dat uh, je moet weer terugkomen in een team dat goed draait. En, en dan is het toch altijd lastig om weer uh, terug te komen. Maar ja, ondanks, uh, ondanks dat hebben we ook veel spelers uh, die van topkwaliteit zijn. Dus uh, ja, hij doet veel rotatie. Hoe vervelend is dat? Um, ja, zo vervelend, omdat je ook wel je wedstrijdritme nodig hebt. Uh, maar aan de andere kant weet je ook dat de uh, concurrentie wel gezond is in het team. En, uh, ook weet je dat we nog in uh, bepaalde competities allemaal actief zijn. Dus dan uh, moet je wel roteren om iedereen fit te houden en tevreden te houden. Ja, want in de Champions League speelde je wel steeds? De Champions League speelde ik wel steeds. Omdat we elkaar aangaan. Het is ook weer rotatie. En uh, hij kijkt elke, uh, elke wedstrijd wat nodig is voor hem. Wat hij denkt wat nodig is voor uh, de volgende tegenstander. En. Uh, ja, dan is het af en toe lastig dat je, dat je niet speelt. Maar ja, dat, is, dat hoort ook uh, om uh, bij een topkool te spelen. Heeft het ook als nadeel uh, dat je bij Oranje dan misschien een beetje op de wip komt te zitten? Dat als je niet elke week speelt, dat ook zo'n bondscoach ja, daar toch uh, naar kijkt? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je dat de bondscoach ons uh, nu wel allemaal kent en onze kwaliteiten kent. En uh, zolang je wedstrijden blijft spelen, denk ik dat het geen probleem is voor de Nederlandse helft. Oké, okay, en dan Koos van Marwijk, de afgelopen wedstrijden, voor Strootman. Hoe kijk jij daarnaar? Uh, ja, ontspannen. Natuurlijk, uh, je weet uh, dat je niet uh, lang hebt gespeeld uh, en dat je ook uh, acht weken, voor acht weken buiten het spel uh, Natuurlijk uh, moet je ook alle respect geven aan Kevin die een fantastische ontwikkeling doormaakt. En uh, we zijn natuurlijk allemaal blij met zijn, uh, met zijn ontwikkeling nu in de net. Jij ook? Ik ben ook blij met zijn ontwikkelen, ja. Ik denk dat het een, een aardige welkom is voor, voor dit oranje. En uh, als je ziet ook, uh, hoe hij zich manifesteert, dat is gewoon uh, goed. En uh, ik bedoel, uh, ik, ben, uh, ik ben geen 34, uh, 35, ik ben pas uh, 26, dus uh, met tijd we wel. Ja, oh, is dat zo? Ja, niet dan? En nee, als ik denk van als er iemand op mijn positie uh, concurrerend zou zijn... en die speelt, uh, of de, de boodschap geeft aan hem de voorkeur... dan zou ik denken van jeetje, daar baal ik van... Ja, natuurlijk wel. Ja. Maar daar ben je ook voetballer voor. Maar je moet ook wel kunnen slikken. Ik bedoel, uh, je eigen positie moet niet uh, uh, ten, uh, ten koste gaan van het team. En uiteindelijk moet je daarin wegcijferen. En ik ben nooit degene geweest die uh, daarom uh, iets, uh, iets vervelends van, uh, van maakt. Uh, ja, Wat ik ook aangegeven, dat de bondscoach bepaalt. En hij zorgt ervoor uh, wie, uh, wie gaat spelen. En uh, als het een keer niet is, dan uh, so be het. Van Marwijk heeft nu uh, op het punt om bij te tekenen. Uh, als jij aan dat bijtekenen denkt, wat denk je dan? Van ha, fijn? Uh, ja, zeker. Voor de groep wel. Ik bedoel, uh, uiteindelijk uh, zie je ook uh, wat voor uh, impact hij heeft uh, gehad op het uh, nederlands elftal de afgelopen jaren. En, uh, ik denk dat het alleen maar een goede keuze is van uh, KVB. Ja, omdat jij nog wel eens in de clinch hebt met hem web gelegen. Of clinch, maar ik bedoel, jullie hebben wel eens wat oneenigheid met elkaar gehad. Uh, noem jij nou eens iets typisch van Marwijk of waar je denkt van... dat is nou een goede coach van het nederlands elftal? Um, ja, hij weet, wel, hij weet zijn spelers wel te prikkelen. Uh, op een manier uh, dat je altijd uh, weet dat er weer een volgende wedstrijd verstaat. En, uh, yeah, iedereen is altijd wel euforistisch na een gespeelde overwinning. Maar hij zorgt er wel voor dat er dat wel uh, wordt getemperd. En je moet kijken naar de volgende wedstrijd. Dus ik denk wel dat hij dat goed doet. Ja. Jij bent een paar keer niet geselecteerd. Uh, nou ja, dat had met te hard spel te maken volgens Van Marwijk. Was dat ook prikkelen dat hij jou niet selecteerde? Of hoe kijk je daarnaar? Uh, we hebben allebei onze eigen meningen erover, maar dat is ook iets van het verleden. Van het verleden. Ik bedoel, het is al weer een, vorig jaar het is het weer een jaar terug. En we hebben een goed gesprek gehad en daarmee was de kous af. En, uh, ja, uiteindelijk uh, moet, je, moet je altijd denken aan het, uh, aan het teambelang en niet aan het belang. Dat hebben we uiteindelijk ook gedaan en uh, dat kost van alles gaat uh, oranje voor. Ja, en dan kun je blijven denken van goede coachie van Marwijk, heeft hij toch goed gedaan? Ja, natuurlijk. Het heeft even een tijdje geduurd. Maar uh, uiteindelijk is het wel, uh, uiteindelijk is het wel de, de, de, de, die gedachte weer bij uh, gekomen. Dus uh, ja, dat zou wel helemaal belangrijk zijn. Nigel de Jong. Galit Boulerouss is ook een van die spelers die ooit bij uh, Hamburger SV heeft gespeeld. Uh, en dus weer speelt in het stadion waar uh, aanstaande dinsdag dus die wedstrijd wordt gespeeld. De laatste weken heeft hij weer een basisplek bij uh, Stuttgart.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 We gaan goed met elkaar om en we geven elkaar allebei het beste. Galits Belarus en die Gregory van der Wiel... die trainde vandaag weer mee met de selectie. Dus zijn lies blessure lijkt mee te vallen. In het uh, topsportcentrum in Rotterdam... was het vandaag de tweede en laatste dag van de Nederlandse kampioenschap judo. Een toernooi dat grossiert in Afwezigen. Want de Nederlandse Judotop heeft de focus volledig op volgend weekend. Dan is in Amsterdam namelijk de Grand Prix waar veel punten zijn te behalen voor Olympische kwalificatie. Judoka's als Edith Bos, Dex Elmond en Henk Grol lieten dit weekend dan ook verstek gaan in Rotterdam. Maar iemand die dat niet deed is Guillaume Elmond. In de klasse tot 81 kilogram kwam hij vandaag wel in actie. Dat is de strijd op het gals en de jacht naar de record. Dames en heren, de finale in de was tot 81 kilo. Ja, het bal der afwezigen werd vandaag opgeleukt door een bijzondere gebeurtenis. Althans, dat is wel de bedoeling. Ik heb hem nog niet gehaald, dus... Guillaume Elmond is al tien jaar de absolute te kloppen judoka... in de klasse tot 81 kilogram. Ik kan, ik kan een record halen. En dat record deelt Elmond nu nog met Dennis van der Geest. Bij winst vandaag komt de wereldkampioen van 2005 op 11 nationale titels. En behaalt hij daarmee het alleenrecht op dat record. Dus een beetje druk staat er wel op vandaag. Nee, nee, nee. Ja, jawel, wel een klein beetje druk, maar niet heel veel. Ik heb volgende week Grand Prix Amsterdam en dat is veel belangrijker... Er zijn ook punten voor de spelen, dus. Uh, ja, ja daar, zit, daar zit mijn hoofd eigenlijk wel. Naar, maar ja, dit is gewoon leuk om te doen en leuk voor het thuispubliek. En uh, ja, dat, dat, dat wil je ook meemaken, natuurlijk. Ik sprak gisteren even de bondscoach Maarten Aares. En dan hadden we het even over je. Die zei het even. Ja, ik denk dat het een van zijn moeilijkste keren gaat worden. Want uh, ja, het is nu, ja, het wordt nog spannend, weet ik? De elfde keer. Oh, ja, ja, nee, ja, dat hangt meer van mijn tegenstanders af. Maar, uh, Nee, ik ben fit en uh, ik, het, het, het, uh, het brengt geen extra druk op mij. Dus uh, ik, heb, ik heb daar geen last van. Van zo'n sprekendheid is het behalen van de titel vandaag zeker niet. Het heeft Elmond de afgelopen jaren niet bepaald meegezeten. Ja, ik ben sinds 2008 behoorlijk uh, geblesseerd geweest en uh, continu ook. En uh, ja, eigenlijk sinds dit jaar ben ik weer een beetje fit uh, aan het raken. Dus daar dat ben ik wel heel erg blij mee vraag of je broertje er is, dat is vraag of de paus katholiek is. Maar komt de rest van de familie ook? Ja, de rest van de familie is er ook. <laughs> Zeker weten. Elmond moet vandaag drie partijen winnen om kampioen van Nederland te worden. In de eerste partij neemt hij het op tegen Sander Schoen. En al snel komt Elmond en Wazari voor. Hij loopt nog wel wat strakjes op, maar hier de partij professioneel uit. De tweede pot is tegen Carlos de Matos Fernandes. En ook die deed hij simpel te winnen. Met een uchimata-techniek en vervolgens de houtgreep plaatst Elmond zich voor die belangrijke finale. Een broertje Dex heeft het al lang gezien. De kop staat goed bij zijn broer. Nou, ik zie dat hij vandaag wel gewoon scherp is. Hij wil het wel heel graag winnen. Oorlog. Hij wil de record ook gewoon en ik denk dat hij gewoon voor, voor gaat. Ik heb hem wel eens op één kaas gezien en dan was het wat minder, was hij een beetje slow. Maar nu staat hij er gewoon fris en fruitig bij. En kan je ook iets voor hem betekenen, zo tussen de partijen door? Uh, nou ja, gewoon misschien een beetje ontspanning, een beetje lol maken af en toe. En dan op, op bepaalde momenten weer scherp zetten. Een beetje de tegenstanders een klein beetje doornemen. Warming-up hier een beetje gedaan. Hè. Ja, gewoon een beetje bijstaan. En niet dat ik echt een heel grote rol heb, hoor. Nee, nee, nee. Finale tegen Henry Schoeman, hè? Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Wat zou jouw advies zijn? Ja, nou ja Schoeman is een fysieke judoka. Uh, heeft in je nek vast en uh, ja, probeert over te nemen. Een beetje, ja. beetje niet echt uh, mijn judo-stijl of zo. Maar ik denk dat Guillaume gewoon goed van boven bezig is... En, uh, ja zich gewoon zijn opdracht te houden dat hij dat gewoon wil winnen. In het blauw, Henry Schoeman. En in het wit, Kiro. Welkom. Maar in de finale blijkt nog niet zomaar binnen. winnen. Henry Schoeman is niet van plan om zo maar even over zich heen te laten lopen. Halverwege de reguliere partij krijgt Schoeman opeens een straf. Het publiek en de beide hoekscheidsrechters zijn het daar niet mee eens. En dus kan hoofdscheidsrechter Ben Spijkers niet anders dan de straf intrekken. Nou, er wordt binnen de eerste vijf minuten door beide judoka's niet gescoord. En dus gaan we drie minuten verlengen in de golden score. Maar die drie minuten worden niet gehaald. Met na één minuutje verlengen is het dan toch zover. Dion Elman tilt zijn tegenstander op hun zij. En dus... Namens neer, geef geven een dagelijks applaus. We zijn elke achterin volgende Guillaume! Elmond! Elf nationale titels op rij voor Guillaume Elmond. En dat record? In de pocket. Hij is eindelijk in de pocket, kan ik nu zeggen. Ja. Je maakt het nog wel even spannend. Ja, ja heel lastig. Uh, hij was een beetje afwachtend en uh, liep deels naar achteren. Hij maakte een beetje valse aanvallen. Ja, normaal internationaal word je dan bestraft, maar zit je zit in Nederland. Daar hou ik rekening mee dat het niet zo best is. Dus ja, daar moet je wel op instellen. Ja, hoe zat het nou met die spanning? Vooraf zei je, oh, het valt wel mee. Maar als je daar dan toch staat? Um, ja, het, het, is, het, het is natuurlijk wel spannend. Maar niet zo spannend dat wel leef of dood of zoiets. Dat niet. Het is iets wat spannender en ik vind het lekker. Het is een beetje zoals ik op normale internationale wedstrijden ook sta. Record is binnen. Was dit nou je laatste NK? Um, in ieder geval wel tot 81. En uh, wat volgend jaar gaat worden of de jaren daarna, dat uh, weet ik niet.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 Dit zit erop, deze is binnen. Ja, de volgende focus volgende week. Knop om? Ja, ja, precies. zeker. moet wel knop om, want het is even een paar niveaus hoger. Dus ja, dan moet ik wel zeker uh... <kliek> scherp zijn. Ja, champagne. Ja, dankjewel. <laughs> even de keel smeren met een beetje champagne. Goed, Kielom Elmonds was dat. We gaan even terug naar het voetbal. Een stapje lager dan het Grote Oranje. Want terwijl het Grote Oranje zich voorbereidt op de oefenwedstrijd... tegen Duitsland, speelt Jong Oranje om het echi. In de kwalificatie voor het Jeugd-EK neemt de ploeg van Korpot... de bondscoach het morgenavond op tegen de Schotse leeftijdsgenoten. Eén van de basisspelers van Jong Oranje is Leroy Ver. Bij FC Twente moet hij de laatste tijd genoegen nemen met een rol als invaller. Maar in het Oranje-shirt is hij onomstreden... Ver is zelfs benoemd tot aanvoerder. Roffleur Fleur die sprak met hem. Is het leuk om aanvoerder te zijn, Leroy Fer? Ja, je bent het nu, hè? Nou, ik ben het nu. Uh, Bram is geblesseerd. Dus... Bram Nuiten. Ja, ik uh, ben de tweede aanvoerder. Ja, echt bijzonder is het niet. Het uh, is natuurlijk leuk om, uh, om aanvoerder te zijn. En, uh, ja, het heeft een, uh, heeft een bepaalde rol. Een uh, voorbeeldfunctie. Uh, ja, dan moet ik gewoon overbrengen naar de jongens. En, uh... Maar dat is het eigenlijk. Ja, ik ben de meest ervaren rot. Ja, klopt. Ja. Ik heb uh, wel een aantal wedstrijden hier, uh, hier bij, het, bij het Jong Rijn gespeeld. Dus uh, ik ben wel een van de meest ervaren jongens, ja. Praat je dan ook met de nieuwkomers? Uh, ja, natuurlijk. Uh, eigenlijk uh, gewoon met iedereen. en uh, ja, Nu vooral omdat je aanvoerder bent. Gewoon, uh, ze gewoon wijs maken en uh, ja, laten, laten, merken hoe het, laten zien hoe het hier uh, bij Jonge Rijn uh, eraan toe gaat. Is het ook anders als je aanvoerder bent? Ja, het is wel meer, uh, wat meer een functie wat ik al aangaf. Maar uh, ik moet zeggen, met, uh, met branden bij is het eigenlijk, eigenlijk hetzelfde. De jongens weten, weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. en uh, We zijn hier met één doel en dat is gewoon uh, doorgaan in de, in de pool. Doet het nog pijn, het missen van de Olympische Spelen? <laughs> ja, dat, is, uh, <laughs> dat doet zeker pijn, ja, tuurlijk. Uh, je wil gewoon altijd op dat soort, uh, soort toernooien aanwezig zijn. en uh, Jammer dat het... Uh, ja, dat dat niet gelukt is. Dus nu ook naar de Europese titel, zoals het heet? Ja, eerst, uh, eerst ons op zelf plaatsen, want uh, dat was vorig jaar ook niet gelukt. En, uh, ja, dan moeten we, dan moeten we doorgaan. Ja. Hoe is het met jou? Gaat het nou wat beter? Is het inmiddels een beetje huisvest in Enschede? Gaat het allemaal wat beter nu? Ja, ja, ja. het, uh, het gaat uh, ja, een stuk beter. Was het moeilijk, de overgang? In ja, het begin was het, uh, was het gewoon heel erg wennen en uh, ja, dat, uh, dat heeft iedereen denk kunnen zien. En, ja, nu, uh, nu gaat het al een stuk beter. Ik voel me lekker erin in mijn vel. En ik moet zeggen, in is het wel, uh, wel lekker wonen. Uh, je op een gegeven moment uh, kwam je het veld in. Er ging je steeds doel moeten maken. Maar uh, wanneer gaan we het 90 minuten meemaken? Ja, dat is uh, ja, natuurlijk aan mij, maar ook aan de trainer. Ik moet mezelf gewoon laten zien. Natuurlijk, op de training en uh, ja, mijn invalbeurten daar moet ik mezelf ook gewoon laten zien. En, ja, dat probeer ik nu, uh, nu zo te doen en uh, ja, mijn gootjes mee te pikken. Ik hoop. Uh, Snel in de baas te starten. Moet iedereen altijd omschakelen als hij naar een andere club gaat? Is het echt wennen? Uh, ja, ik denk dat, uh, dat, je, ja, dat je zeker moet wennen. Het, uh, ik, ik ben van het westen naar het oosten gegaan in dit land. En, ja, dat was gewoon een uh, hele aanpassing. Maar uh, als je naar een andere club gaat, ook gewoon andere spelers om je, om je heen. En, ja, die moet je leren kennen. Die moeten jou leren kennen. En, ja, dat is gewoon een hele aanpassing. Wat heeft dat je geleerd? Uh, ja, nee. Ja, ik moet gewoon, uh, moet gewoon altijd door blijven gaan. En uh, niet lopen toppen over, uh, over wat allemaal is gebeurd. Er ja, is natuurlijk heel veel gebeurd voordat ik, uh, ik hier naartoe kwam. Maar ja, ik moet gewoon door. En uh, me daar niet meer mee bezighouden. En gewoon uh, lekker aan je nieuwe club denken. En daar gewoon uh, fris starten. Als je nog goed speelt bij je jongeren aan je, helpt dat? <laughs> Grote smijl. <laughs> ja, ja, ik hoop dat de trainer meekijkt natuurlijk. En dat ik mezelf... Uh, laten zien en dat uh, morgen heel goed doen. Lekker weg zwijmelen bij uh, Bruce Springsteen en uh, I'm on fire. Zometeen nog de reacties vanuit Porec van de Nederlandse volleybalvrouwen... die eerst uitgezakeld waren voor de Olympische Spelen... voor het Olympisch kwalificatieternooi. En toen we niet, en toen we wel, en toen we niet. Het was één grote gauwers daar, want niemand wist waar die aan toe was. Zometeen hopen we dat uit de mond van Bert Goedkoop... de bondscoach allemaal te horen. Eerst even, waar de Nederlandse volleybalvrouwen verloren... in die finale van het pre-Olympisch kwalificatieternooi... moeten de mannen nog beginnen aan dat pre-OKT, zoals het heet. Eind november is dat in Kroatië. Als voorbereiding. Daarop speelt de ploeg een oefen-drie-kamp tegen Slovenië. Vanmiddag won Oranje met 3-1 en morgen staat het derde duel op het programma. Er is één opvallende naam in die selectie, Dick Kooi. Eerder dit jaar liet hij weten dat hij niets meer voor het Nederlands team uh, wilde spelen omdat hij het niveau te laag vond. Nou, Kooi is er weer bij omdat Jeroen Rouwedink geblesseerd is. De bondscoach Edwin Benne heeft diep nagedacht of hij Kooi wel zou vragen om uh, zich weer bij de selectie te voegen.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 Um, we zijn gewoon uh, vanaf deze week aan de slag gegaan. En uh, we zien dat de focus die de jongens hebben op, uh, op wat gaat komen. En, uh, en de motivatie die erbij hoort. Dat die gaan aanwezig is. En alle andere zaken die uh, vallen daarmee naar de achtergrond. Ja, en dan uh, de speler zelf, Dick Kooi Min of meer dus in genade aangenomen. Maar Kooi speelde niet. Hij is geblesseerd. Klopt, ja. Ik heb uh, last van blessure die ik in Italië opgelopen heb. En uh, we bekijken nu hoe het gaat en wat het vervolgtraject is... En, uh... Voor de rest uh, ja, ben ik nu weer hier. ja Dat is op zich al een punt. Want uh, in de zomer weggegaan met ja jongens op dit niveau, sorry hoor, daar heb ik even geen trek in. nee ja, klopt, die hebben we heb toegenomen en daar sta ik nog steeds achter. En dat uh, is voor mij goed uitgepakt in Modena. En, uh, goed, hij heeft mij gebeld om, om te vragen of ik een uh, handje kan helpen omdat Jeroen er niet meer is. Dus uh, dat heb ik gedaan. Op zich opmerkelijke stap, want je kreeg nogal wat hona toen je zei van jongens, ik, ik heb even geen zin meer. Ja, goed, uh, ja, dat moet ieder voor zichzelf weten. En, uh, goed, ik weet uh, voor mezelf wat het belangrijkste is en uh, dat is het belangrijkste. Ja, wat bedoel je? Want het is een beetje onduidelijk. Nou goed, uh, ik heb die keuze gemaakt omdat ik daardoor uh, de voorbereiding met Mono mee kon doen. En dat is voor mij gewoon goed uitgepakt en uh, dat was voor mij het allerbelangrijkste. En nu uh, het preo KT weer aankomt, er meer... Oud gediende weer aangesloten hebben, dacht jij dit is het moment als ik toch weer gevraagd word om bij te gaan. Ja, want uh, goed, rood is terug, Janik speelt weer, uh, Rob en Wies op het midden, dat is gewoon een mooi team om mee te spelen. Dan uh, kan je ook stappen maken. Uh, niet alleen een mooi team om mee te spelen, maar ook iets om mee te bereiken, want daar doe je het voor. Ja, zeker. Uh, we hebben nog een kleine kans voor uh, mooie toernooien in de zomer en uh, daar gaan we met z'n allen voor. Hoe was de ontvangst terug in de groep? Goed, rustig, allemaal uh, normaal en uh, normale gang van zaken, geen rare dingen. Ja, geen enkel jonkie die keek van uh, hallo meneer, wat dacht je ervan? Nee, helemaal niet hoor. En het uh, is ook nog niet zo slim om te doen, ging Goed, decoy was dat tegen Frank Wielaerts. We gaan naar het handbal. Ik weet niet of het vanmiddag heeft meegekregen... maar u kon het live horen op Radio 1... het Europese avontuur van de handbalsters van het Amsterdamse VOC. Het is voorbij. De amateurs kwamen heel ver tegen die de prossen uit Duitsland. Leverkusen. Zover zelfs dat ze maar één puntje te weinig hadden over twee wedstrijden. Na afloop sprak Richard van der Made, één van de verliezers. Maar eerst met één van de winnaars. Joyce Hilster... Speelster van uh, Bayern Leverkusen, er was toch veel verwarring. Ik zag de handen omhoog gaan bij VOC. Een beetje teneur bij jullie. En uiteindelijk was het toch anders. Nou, bij ons gingen de handen ook omhoog. Want wij hadden natuurlijk de regel met uh, meer gescoorde uitdoelpunten. Maar dan zie je de tegenstander juichen en dan begin je toch opeens te, te twijfelen of je het dan wel uh, juist hebt. Uh, maar ja, wij waren juist. En uh, ja, hun niet. Wat een vreemde wedstrijd. Ja, een hele vreemde wedstrijd. Uh, ja, van onze kant mogen wij ons nooit zo in de problemen uh, laten brengen. Uh, met het gebeurt toch al daar in VOC. En dan hier de eerste helft. Uh, ik geloof dat het met achterstand was. Uh, ja, en dan is hier wel de crisis daar natuurlijk. Maar ik denk dat wij de tweede helft uh, ja, heel strijdlustig hebben gespeeld. Punt voor punt weer terugkwamen. En uiteindelijk natuurlijk met heel veel geluk door zijn. Dat kan ik niet ontkennen. Je staat hier naast Natasja Burgers, ook al zo'n icoon van de Nederlandse handbalsport. Jullie hebben samen ook uh, het grote succes meegemaakt. Bijvoorbeeld in Oranje in 2005, toen Nederland vijfde werd op het uh, WK. Natasja, moet ik jou aanspreken als coach van VOC of als speelster? Oh, nou ja, vandaag uh, heb ik uh, ja, meegespeeld, een klein stukje. Twee minuutjes, drie minuutjes? Ja, ja, ja. Uh, niet zoveel. Uh, maar in principe, uh, ja, ik ze gewoon. Want dat was wel een grote verrassing, ook voor mij, dat jij ineens toch binnen de lijnen kwam. Nou ja, ik, ik train al een tijdje gewoon steeds mee één uh, keer in de week. En, uh, en toen was vrijdag de vraag van, goh, uh, weet je wel, je niet gewoon uh, proberen mee te doen? Ik zeg van, nou ja, ik wil, uh, als het uh, echt uh, hoogst noodzakelijk is, uh, dan, uh, gaan we, dan ga ik er wel gewoon in. Grootste deel van de wedstrijd was je gewoon een van de twee trainsters. Samen met Nancy Breugen, wat mij bijvoorbeeld ook opviel tijdens time-outs, hoe ongelooflijk fanatiek je was. Ja, maar dat zit gewoon in mijn aard. en uh, ja, Ik ben altijd zo geweest. en uh, Omdat je natuurlijk altijd uh, gespeeld hebt... Uh, ja, zie je ook wel uh, de dingen... Uh, ja, de, hoe je de meiden eventjes uh, misschien met dit en dit uh, aan kan sturen. Ja, maar dat was vooral ook in de fase dat het even niet liep. Hè? Begin fase tweede helft volgens mij. Na een minuut of tien toen uh, Bayer-Leverkusen gewoon terugkwam. Ja, uh, ja, we hebben echt uh, de eerste helft ja, zo supergoed gespeeld. en ja, Ik moet echt zeggen... Uh, ja, gewoon boven ons kunnen. Fantastisch handbal, moet ik zeggen. En de tweede helft, uh, ja, ze beginnen al aan het einde van de eerste helft met een 5-1 en dan merk je dat ze... De dekkingsvorm. Ja, uh, de tegenstander. En dan merk je gewoon dat die meiden ja, op dat moment gewoon vast komen te zitten. En daarbij komt dat wij uh, ja, elke keer een beetje tekort komen aan het begin van de tweede helft, bij elke wedstrijd die we eigenlijk uh, tot nu toe gespeeld hebben. Dat er een stukje, ja, ik weet niet, dan loopt het even een, een, een periode niet. En vandaag was het iets langer, die periode, waarbij we ja, het een beetje laten liggen. En dat is heel zonde. Ja, Joyce Hilster zei, Natasja Burgers uh, is bezig met een trainerscarrière. Zit dat ook voor jou in het verschiet? Ligt dat voor jou in het verschiet? Nou, daar ben ik op dit moment nog niet mee bezig. Ik uh, ben nou nog lekker aan het handballen. Um, dat Natasja trainer zou worden, dat uh, was mij wel snel duidelijk. Die rol heeft ze ook wel bij het Nederlands team. Uh, ja, ook wel altijd wel vervuld, het coachachtige. Sommige mensen hebben dat in zich en uh, ja, zij heeft dat echt in zich. Maar voor mezelf, ik, uh, ik handel nog lekker even. <laughs> ja, jij bent teruggekomen weer bij Leverkusen, Je hebt daar in het verleden ook al een uh, seizoen gespeeld. Hoe is het om te handballen in Duitsland? Ja, prima. Uh, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Op dit moment... Uh... Ja, handbal is een grote sport hier en uh, het leeft enorm. Hè. Dat merk je, er zaten niet eens zo heel veel mensen, maar ze maken wel allemaal ongelooflijk veel kabaal. Ja, zeker bij, bij ons valt het dan mee hier zo in Leverkusen. Maar als je naar Frankfurt-Oden gaat of naar Hoede, uh, Leipzig, daar leeft het enorm. Daar zijn heel veel uh, toeschouwers. Uh, ik vind het niveau goed. Uh, dus nee, het handbalgedeelte bevalt hartstikke goed. Alleen, ja, wij moeten beter gaan spelen. En uh, dan ga je meespelen, ook om de bovenste plekken. En uh, ja, dat is voor ons. Nog één ding, volgende maand is het WK in Brazilië heel belangrijk natuurlijk voor het Nederlandse handbal. Heel misschien wel de Olympische Spelen die nog altijd kunnen voor jullie. Jij bent daarbij, jij hebt het allemaal ook meegemaakt in het verleden, maar bent al een poosje gestopt. Wat denk je van dit uh, Nederlandse team? Nou ja, ik uh, ben heel positief over eigenlijk. Ik heb een aantal wedstrijden gezien in de voorbereiding ik denk echt dat ze een hele goede ploeg hebben... Um, het is zonder dat Nieke niet meegaat. Uh, Nieke groot. Ja, Nieke groot. Maar ik heb ze ook tegen Noorwegen gezien. En ik denk echt als al neus allemaal dezelfde kant op gaan... en ze gaan knokken en ze gaan ervoor vechten... dat ze heel ver kunnen komen. Is het weer mogelijk, die vijfde plaats van uh, zes jaar geleden? Ja, denk ik wel. Denk jij ook, Joyce? Ja, dat is zeker mogelijk. Maar er moet ook een uh, geluksvak erbij. Uh, ja, dat komt er ook bij kijken. Dus het is moeilijk nu op voorhand te zeggen. Ik denk dat er heel veel ploegen meedingen naar, naar de bovenste plekken. En ik denk dat wij uh, zeker niet onderdoen van veel andere ploegen... Alleen de puzzel moet wel uh, in elkaar vallen. Zo is dat. Goed, dat was het uh, honkbal. Ik had u nog uh, beloofd om tien voor elf wat reacties vanuit uh, Kroatië. Als u net inschakelt, de verwarring was daar compleet. De oranje volleybalsters die dachten dat hun olympische droom uit elkaar uh, gespat was na het verlies in de finale van het pre-olympisch kwalificatietoernooi dat daar werd gespeeld. In vijf sets werd er verloren van het gasland, Kroatië... maar die nederlaag die blijkt toch niet fataal te hoeven zijn. Na de wedstrijd bleek dat het team van Bert Goedkoop... alsnog een grote kans heeft... om aan uh, het cruciale tweede olympische kwalificatie-toernooi mee te doen. Uh, er is nog een andere manier om de OKT 2 te komen. Dat is gewoon als beste tweede eindigen. En dat vind ik op zich op het moment niet zo heel erg belangrijk... maar het is heel belangrijk voor het team. we zijn verder weg de beste tweede van alle toernooien. Maar het pre-OKT winnen is niet gelukt... Dat is, niet, dat is niet gelukt. We hadden die wedstrijd vandaag gewoon moeten winnen. We speelden een uitstekende eerste set. Daarna geven we het momentum echt weg. De andere kant komt in flow. En zelf moeten we er echt tegen gaan vechten. Eigenlijk meer tegen ons eigen niveau dan een tegenstander. Een beetje de vierde set nog om te zetten. En de vijfde set, ja, die verloopt. Hotse-knotse volleybal, dat, dat is een beetje ongelukkig. We worden die wedstrijd gewoon netjes te winnen. Maar, hebben we het nagelaten. Die meiden die, uh, ja, zijn eigenlijk vrij snel de kleedkamer ingevlucht. Hoe is de stemming daar? Nou, dat kan je wel voorstellen. Die is heel erg treurig. Maar we hebben even wat nagesproken. Ik denk dat ze aan de andere kant trots kunnen zijn op zichzelf. We hebben de afgelopen periode een moeilijke periode natuurlijk hard gewerkt. De samenwerking was oké. Okay. We kwamen uitstekend deze wedstrijd in. Eigenlijk een goede week. In de eerste set mankeerde ook niets staan. We halen keurig niveau. zelfs een hoog niveau. En dan is wel te analyseren, waarom geef je dat weg? Dat is een beetje een structureel probleem in dit team. En daar hebben we van de winter wel een analyse op los te laten om dat te veranderen. Heb je zelf ook geen invloed op uit kunnen oefenen? Nee, dat probeer je wel van de zijkant. Maar we zijn natuurlijk maar heel kort bezig geweest. En dit probleem ligt wat dieper. Het feit dat je deze wedstrijd hier verliest... terwijl je van tevoren nou, met, met misschien een beetje bluff had gezegd... moeten we makkelijk kunnen winnen. Wat zegt dat over de kansen voor het OKT volgend jaar? Nou, dat zegt niet zo heel veel. Ik weet dat in dit team uh, echt iets schuilt dat je alle topwedstrijden kan winnen. Alleen je moet wel de sleutel vinden. En voorlopig zoek ik die sleutel eigenlijk door een coach... met zoveel internationale ervaring, dat hij de volgende stap kan maken. Want we spelen in de eerste set eigenlijk nagenoeg foutloos. De tegenstander is kansloos. Dan moet je het ook vasthouden. En daar zit de sleutel naar de toekomst toe. Wij kunnen in principe van elk team in de wereld winnen. Maar we doen het nog niet. Zien de vrouwen die kans ook nog? Die vrouwen zien die kans nu even niet. Maar ik weet wel dat, uh, dat u dat even het verlies verwerken. Weer vooruitkijken. Je kan vooruitkijken, omdat je de beste tweede wordt. Italië moet zich wel plaatsen via de World Cup. Die moet alleen nog van Kenia winnen. Dat is geen probleem. En dan gaan wij wel naar Turkije. En daar wacht bijvoorbeeld Rusland. Ja, een goed team natuurlijk. Maar ook niet kansloos voor dit team. Het is alleen de vraag van hoe krijgen we het topniveau... op het moment dat wij het nodig hebben. En ook daar moet je winnen. Daar moet je winnen. Hier had je ook moeten winnen. Ja, het had gemoeten, maar het hoefde dus uiteindelijk niet. Ik werd goedkoop in gesprek met Ajald Kloosterboer. En die vroeg daarna ook een reactie natuurlijk aan een van de speelsers, Caroline Wensink. We hebben natuurlijk Kroatië niet onderschat. Ik zeker niet. Maar uh, we hebben wel verloren, en dat zegt Naatje. Want ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven dat het zo is. Ja. Nu hoorde ik wel net dat we, ja, dat we misschien toch door zijn als beste tweede. Nou ja, ja, dat is dan een beetje, een beetje zo half-half, ik weet niet. Ja, ik baal er gewoon enorm van. Ik, ik begrijp het niet zo goed, we spelen zo goed de eerste set en eigenlijk de vierde set ook. En het lijkt wel alsof we het niet, uh, we kunnen niet drie, zes lang hetzelfde blijven doen. Heel geduldig spelen, ja, dat lukt ons niet. En daar, uh, ja, daar, daar verliezen we het gewoon op. Ja. Is dat niet hetzelfde probleem wat er onder Selinger ook wel eens was? Ja, hetzelfde. Het zijn dezelfde dingen eigenlijk. Die, uh, en waar het aan ligt, ik, ik weet het niet... Ja, we praten met elkaar, we kennen elkaar zo goed. Maar er is wel iets wat daar uh, veranderd moet worden. Wat anders halen we nooit wat. Ja. Um, wat overheerst nu? Uh, um, ja, um, je baalt van het verlies, maar er is nog niks beslist. Nee, er is er niks beslist. Dat is heel raar eigenlijk. Want ik baalde ontzettend uh, ontzettend teleurgesteld. Uh, en ook gewoon kwaad. En dan hoor je ineens in de kleedkamer dat het alsnog kan. Of dat het in principe doorgaat omdat Italië zich toch gaat plaatsen. Ja, dan denk ik van ja, oké. Okay verwarring compleet. Ja, precies. En ik weet ook niet... Uh, ik denk niet dat iedereen van deze groep nog doorgaat uh, in mei. Dus het is allemaal heel uh, raar. Ik weet niet wie er terugkomt. Uh, van de speelsters, van de staf. Ja. Dus nu is het helemaal... Uh, ja, Aafje weg, alles weg. <laughs> ik ben een beetje in de war inderdaad. Ja. En jij zelf? Ja, ik ga door. Ja, ik uh, ben nog in de bloei van mijn leven. Ik vond wel nog heel leuk. En uh, ja, ik ga denk ik nog wel een Olympische cyclus uh, doen. Deze misschien? Deze misschien ook. Ja, in ieder geval, die eindigt. Ik hoop niet dat die eindigt uh, al in mei. Maar ik weet niet, het is een beetje. Uh, ja, ik weet niet zo goed wat ik nu moet zeggen. Want het is zo raar allemaal. Ja, we zien het eigenlijk wel. Dus morgen gaan we uit elkaar. En dan uh, ja, we proberen we vijf, zes maanden fit te blijven bij de club. En dan zien we elkaar weer in april. Mr. Blow and Grooven, Mr. Blow. Iedereen van boven de veertig die vroeger bij een piratenzender... of bij een lokale omroep of bij een zieke omroep heeft gewerkt... die heeft hem ongetwijfeld een keer als tune gebruikt. Goed, tot slot. De Argentijnse hockeysters zijn via de achterdeuren aan een Olympisch ticket voor Londen gekomen. De wereldkampioen heeft van de internationale bond te horen gekregen dat Argentinië het ticket van Zuid-Afrika krijgt. Zuid-Afrika won de Afrikaanse titel en daarmee dus ook een ticket voor de Spelen. Maar het Olympisch eh, Comité van Zuid-Afrika vond dat toernooi echter van een te laag niveau... om direct gebruik te maken van het Olympisch ticket. Dus cadeautje voor de Argentijnse hockeysters. Dit was het voor nu. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd zoals te doen gebruikelijk op zondagavond... door John Jansen van Gala. Goedenavond.